Ouders van Soos bezoekers zijn vanavond ingelicht door gemeentepolitie en het Openbaar Ministerie.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 Beleef het uitzicht vanaf de dom in Utrecht. De tribune van de Amsterdam Arena en de vuurtoren op Tessel. Ga naar Hollandtour.nl. Toer schrijf je met OE. De AD -tour gids Nu in de winkel met Bon uit het AD voor 395. Koop hem nu. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, Goedenavond, langs de lijn van woensdag 26 juni met veel tennis. We bespreken met Mark Brassen de blessure gevoelige dag op Wimbledon. En diezelfde Mark Brassen sprak vandaag uitgebreid met Jan Siemering, die naast Davis Cup captain ook technisch directeur van de Tennisbond is. Genoeg werk aan de winkel om Nederland als tennisland... Tenminste, weer een beetje op de kaart te zetten. Het is wel zo als je de topsportcultuur erin wil brengen. Ja, dat, dat lukt je niet in een jaar natuurlijk. Er gaat veel meer tijd uh, gaat er, uh, in zitten. Straks een uitgebreid interview met Jan Simbrink. En we zijn bij de eerste training van Feyenoord. Veel spelers waren er nog niet. Graziano Pelle wel. En hij heeft het naar zijn zin in Rotterdam. Maar iedereen weet dat de Nederlandse competition een beetje lager is... dan de grootste en de when they ze to go to een bigger. Dus hij zou dus ook zomaar kunnen vertrekken bij Feyenoord. En meer over die druk bezochte training zometeen. Nog twee dagen en dan is de TT in Assen... met de Nederlander Jasper Iwama in de Moto3-klasse. Hij werd in een dorpje vlakbij Assen geboren... en rijdt dus praktisch in zijn achtertuin. Ja, dan in, in dat opzicht zou je zeggen van het zal en moet hier gaan gebeuren. Van de andere kant, we hebben 17 wedstrijden en dit is er eentje van. Een reportage straks uitgebreid in deze uitzending. Dat en nog veel meer tot 11 uur. Maar eerst dag drie van Wimbledon. En wat voor dag? Roger Federer en Maria Sharapova eruit. Mark Brassen, goedenavond. Ooit, ooit zoiets meegemaakt? Nee, dit heb ik uh, nog nooit meegemaakt. Uh, ik, ja, je kan er alle, alles op loslaten. Uh, uh, belachelijk. Uh, onwaarschijnlijk. Ik, ik, ik zag net een tweetje. Dat zegt misschien genoeg. Hè, want ik heb het dan misschien nog nooit meegemaakt. Maar ik zag net een tweetje van Nick Bollettieri, De grote kampioenmaker uit Amerika. Van de befaamde tennisschool. Die, die twitterde. This is easily, easily the craziest day of tennis I've ever seen. And I've been doing this for 60 years. Ja, dat, dat, dat zegt genoeg. Zo'n ja. dag was het on. Je, viel, uh, je was nog niet bekomen uh, uh, van de ene verrassing en dan was de volgende er alweer. Het ging maar door de hele dag blessures, verrassende uitslagen. Ja, en dan nog als, als, als climax, zeg maar, de partij van Federer zojuist afgelopen tegen Stakowski. Ja. ja. Het was bizar, ik hoorde net iemand op de redactie zeggen dat er zeven voormalig nummer één uh, zijn uitgeschakeld ja, vandaag. Ja, klopt. Ja, op dag, ja, en dat, dag drie. Ja, op de, dat, dat, dat inderdaad, dat laatste, dat moet je er inderdaad bij zetten. Sure. Op dag drie inderdaad, de eerste dag van de tweede ronde. Dus kijk, gebeurt dat in de vierde ronde, op de da een dag van de vierde ronde. Nou, dan kan je nog zeggen van goed. Maar inderdaad, Federer verloor dus. Hewitt ging eruit tegen Dustin Brown. Eh, Sharapova, Jankovic, Azarenka, Wozniacki en Ivanovic. Ja, Hewitt inderdaad ook. Eh, zeven voormalig nummer eens eh, gingen, er vandaag, gingen er vandaag uit. Hmm. Niet allemaal door eh, slecht spel of zo. Ook een, een, een paar door blessures. Daar, daar zullen we het zo meteen nog over hebben. Maar ja, zo'n dag was het, Robert. Ja waar, nou ja, waar zullen we beginnen? Laten we dan maar met Federer nou, gelijk ja, beginnen. Ja, laten we daar maar mee beginnen, ja. Ja, ja dan, ja, het, uh, lag, ja, lag het aan zijn schoenen? Nee, nee dat, dat zou een te makkelijk uh, excuus zijn inderdaad. Hij had niet zozeer problemen met zijn schoenen, maar de organisatie hier uh, van Wimbledon had problemen met zijn schoenen. Daar zat een, uh, een oranje zool onder. En in de reglementen staat dat, uh, dat je kleding, dus je broek of je shirt, en ook, dus je schoenen, voor 90% uh, wit moeten zijn. Nou, Dat waren ze niet, omdat die zool oranje is. Ja, je vraagt je af, waar maken ze ze druk om? Maar goed, het, het is hier traditie. Ja. En als Federer had getwijfeld, had hij 90 dagen van tevoren die schoenen moeten opsturen, had hij moeten laten zien vanuit, oranje mag het of niet, heeft hij niet gedaan, dus hij moest vandaag op, op andere schoenen spelen, en ja, nee, dat, dat zal niet, dat zal een te makkelijk excuus zijn. Federer uh, zelf na afloop heeft, uh, heeft vandaag gereageerd, zeg maar, na, na dit verlies, en hij heeft gezegd, en daar, dat, dat is niet alleen iets wat hem hier overkomt, maar wat hem bijvoorbeeld ook op Roland Gros overkomt, en wat eigenlijk het hele seizoen al een probleem is, is dat hij er op de grote punten, op de belangrijke momenten, de big points, waar van Weyld dat zeggen. Eh, als commentatoren ook. En, en de kennis dat zeggen. Ja goed op die big points. Nou, dan staan de jongens uit de top 4. De grote jongens die staan er dan. Die tillen hun niveau nog naar een iets hoger level. Die spelen op dat moment slim. Die spelen een, een bepaald spelletje. Waar ze, hè, wat ze altijd spelen. Waar ze op terug kunnen vallen. Bepaalde zekerheden. Ja, dat heeft Federer op dit moment helemaal niet. Hij speelt op die belangrijke momenten. speelt hij niet zijn beste tennis. Ja, en als hij dan tegen zo'n jongen speelt als Stakowski. Die geweldig speelde. Hoor, dat, dat, dat, dat moet gezegd. Surf en volley, ouderwet surf en volley. Mooi om te zien dat dat soort jongens nog bestaan. Continu Federer onder druk zettend. Uh, vanuit de rally proberen aan te vallen. Vanuit zijn service games proberen aan te vallen. Ja, de, de, de, daar bezweek Federer onder. En dan, ja, als je dan ook nog eens op de momenten in de tiebreaks. op de momenten dat het erom gaat. als je dan niet je beste tennis speelt. ja, dan ga je het af tegen een jongen die gewoon zijn dag heeft. 6-7, ja. uh, hij won nog wel de eerste. En dan 7-6, 7-5, 7-6. Toen maar. Ja. Um, ja, Sharapova er ook uit. was ook een uh, uh, ja, kastje geloof ik. Ja, Sharapova inderdaad uh, er ook uit. Sharapova speelde tegen een Portugeze, Larger de Brito. Ja, en Sharapova speelde op een baan. En daar is toch wel uh, heel veel uh, om te doen uh, vandaag om, om, om die baan. Baan 2, daar speelde uh, daarvoor Caroline Wozniacki voor Sharapova. Ja, die maakte een lelijke uitglijder. Klapte door haar enkel. Uh, verloor daardoor haar partij tegen Tsetkovska uit uh, Tsjechië. Daarna kwam Maria. Sharapova. Sharapova, die hebben we ook drie keer op de baan zien liggen. Die heeft een blessurebehandeling uh, moeten ondergaan. En dan nou wil ik niet zeggen dat Sharapova verloren heeft... omdat ze geblesseerd was. Maar uh, het was duidelijk dat zij op die baan... en nou is Sharapova al niet zo iemand die heel erg goed beweegt... en heel erg goed loopt. Komt ook door haar lengte, ze is vrij lang. He, dat is gra op gras is dat moeilijk. Ja, en die large de Brito... die was veel beter, uh, kon zich veel beter aanpassen zeg maar, aan de omstandigheden. En, en, en daardoor uh, won zij en verloor Sharapova. Maar goed, er was... Heel veel discussie, ook vanuit Sharapova tegen de umpire. Ja, Die baan is niet goed, de baan is te glad. Eh, we moeten ermee stoppen, et cetera. Nou, de umpire had daar eh, geen gehoor voor. Partij uitgespeeld en uh, Sharapova eruit. Ja. Goed, uh, ja, uh, Ivanovic, Wozniacki, Jankovic, Asarenka Ja, we, we kunnen tot twaalf ja. uur doorgaan om het te nou, bespreken. Ja, Asarenka natuurlijk helemaal niet gespeeld. Eerste ronde al, een blessure opgelopen, ook door een val. Dus dat, dat kwam dan niet zozeer door vandaag. En ja, daardoor een, een, een walk-over moeten geven. Ja, goed, Ivanovic, dat kan gebeuren. Jankovic, ja, het zijn natuurlijk allemaal voormalig nummer eens. Maar ja, dat, dat, dat, dat, dat kan gebeuren, zeker op gras. Hè, waar de verschillen wat, wat kleiner worden. Dat niveleert wat op gras, omdat het toch een moeilijk ondergrond is. Hmm. Um, maar ja, goed, kijk, als je dan naar het mannentoernooi, uh, even de, de, de stap terug maakt naar het mannentoernooi, ja, daar ging vandaag Jo Wilfried Zonga af uh, vanaf het centercourt, ook met een blessure. Uh, moest na drie sets hij uh, opgeven. We hebben Marien Silic uh, niet eens in actie zien komen, uh, ook geblesseerd. Uh, Steve Darcy, de Belg die in de eerste ronde uh, nadal uh, uitschakelde. Schouderblessure hebben we hmm. vandaag niet in actie gezien. John Isner, uh, de hardhitter uit uh, uit Amerika uh, twee games gespeeld. Uh, Blessuren aan, aan, aan de knie. Opgave. ja Er is één man de lach aan de derde, Robert. Als je dit hele rijtje zo ziet. En, en dat is Andy Murray. Uh, die zit onderin het schema. Uh, die ja. mond vandaag zijn partij van de Taiwanese. Yen Tsun Lu. Gefeliciteerd gewoon dat, ja. in drie setjes. En ja, ja uh, Als je gaat kijken. Hij zat onderin het schema. Wij riepen van tevoren bij de loting. Hè, we, krijgen, oh, we krijgen een kwartfinale Federer-Nadal. En, en kijk, Cilic zit daar nog. En Tsonga zit onderin. En die zijn allemaal weg. Silits weg, Tsonga weg, Weg, Nadal weg, er weg. Dus Andy Murray die, die gaat hier in een, in een zetel uh, waarschijnlijk gewoon naar de finale toe. En dan komt van boven waarschijnlijk Novak Djokovic. Ja. Het zoomt natuurlijk rond op Wimbledon. Uh, hoe is het mogelijk, al die blessures? Wat, wat, wat zijn de meest voorkomende verhalen die je om je heen hoort? Ja, het is. Bosniakie uh, heeft in haar uh, persconferentie gezegd. En, en, en zij is wel de enige, moet ik zeggen, maar ik heb, ik heb, ik heb nog niet zo heel veel mensen over het, over het gras gehoord. Maar zij zegt van het, het, dit gras wat er nu ligt, is niet het gras van Wimbledon, maar het is het gras van de Olympische Spelen. Um, um, ze hebben natuurlijk vorig jaar, toen Wimbledon afgelopen was, heel snel nieuw gras uh, uh, uh, aangelegd, omdat de Olympische Spelen hier uh, werden gespeeld, het toernooi hier gespeeld werd. Dat waren al voorontkiemde. Uh, uh, zaadjes en zo, dat gras is heel erg snel gegroeid, is dus iets ander gras dan wat er op tijd ligt, uh, wat er uh, altijd ligt op Wimbledon. Mm. Uh, de baan schijnt ook wat, daardoor wat trager te zijn, maar volgens Wozniacki daardoor ook gladder. Ja, goed, dat, dat zou kunnen. Uh, we, er zijn altijd veel blessures op Wimbledon. Dit is niet het eerste jaar. Uh, het record staat hier geloof ik op 13 uh, blessures opgaven Ja, dat wel heel veel uh, op dag, maar nu Maar nu, inderdaad, nu komt het allemaal, uh, komt het allemaal op één dag inderdaad. Alhoewel, mm. zo'n zo blessure van Azarenka die niet eens speelt, die is alweer van het, het twee dagen hiervoor van haar eerste ja. rondepartij. Ja. En daar was Isner ook al een beetje geblesseerd. En, en, en Darcy, Steve Darcy liep een blessure op in zijn partij tegen Nadal. Dus het valt nu allemaal ook wel samen op deze dag. En daardoor ja, is het in het oog springend inderdaad en heeft ja. iedereen het erover. Uh, maar goed, er zijn, er zijn uh, nou, niet verzachtende omstandigheden, maar het zijn ook oudere blessures. Zeg maar. ja. Shit happens, zeggen ze dan yes. in Engeland. Ja. Ja. Ja. Laten we het daar maar op houden. Nou, ik ben benieuwd wat, uh, wat de dag vanmorgen weer brengt. Uh, we gaan het zien. Ja, in nee? ieder geval Igor Seisling. De ja. derde partij op uh, baan 18 gaat die spelen tegen Milos Raunits. Nederlands uh, hoop. Want uh, Seisling en Hazen verloren vandaag in dubbelspel. Ja. We hebben dan nog wel uh, Royer in het dubbelspel. Onze vriend uit Curaçao om het zo maar te zeggen. Maar één uh, echt volledig Nederlands dubbel hadden we. Nou, die liggen eruit. Dus morgen moet Seisling het in enkelspel doen. Oké, okay, uh, dankjewel Mark. Voor nu zometeen meer over het tennis uh, in Nederland... en de ontwikkeling daarvan met Jan Sieberink. Een uitgebreid gesprek, dat doen we na de Mix en Sweet Dreams. Mix dus en uh, Sweet Dreams. 16 minuten over 10. dat had u beloofd, Jan Siemerink. Hij is naast uh, Davis Cup captain uh, sinds een maand of acht ook technisch directeur van de KNLTB. Dat is de Nederlandse Tennisbond. En in die functie is hij ook aanwezig op uh, Wimbledon. En Siemerink zag dus ook dat sinds gisteren vijf van de zes Nederlanders uitgeschakeld zijn. En dat in de eerste ronde van het enkelspel. Mark Brassen vroeg Siemerink om daar een paar zinnen op te reageren. Uh... Ja, het is lastig natuurlijk in een paar zinnen... omdat het uh, uh, de dag zoals gisteren eindigde... dan heb je natuurlijk een rotgevoel daarover. Gelukkig won Igor die laatste wedstrijd van, uh, van de zes die in actie kwamen. Um, de situaties van al die spelers zijn natuurlijk wel verschillend. Dus je kan niet zeggen van oké, okay, het, het was allemaal helemaal niks. Nee, de uitslagen die, die zijn niet degene die je hoopt. Maar de gevallen zijn wel individueel... en dan moet je wel altijd uh, nu en dan uh, zoals ook nu de nuance wel erbij uh, zien. Zonder uh, alle gevallen langs te lopen wil ik er toch eentje uitpikken. Uh, Aranska Rus, uh, jong meisje, nu 17 wedstrijden op een rij verloren uh, dit jaar. De laatste overwinning is volgens mij augustus vorig jaar. Jij als exporter, wat, wat, wat doet zoiets met je? Ja, nou dat zijn, zijn de toernooien op het hoogste niveau inderdaad. Hè. Ze heeft tussendoor natuurlijk nog Fed cup gespeeld en een paar kleinere toernooien waar ze wel wat wedstrijden won. Uh, neem niet weg dat je alle wedstrijden die op het hoogste niveau gespeeld. En vorig jaar Roland Gros vierde ronde, Wimbledon hier derde ronde gespeeld. Ja, in één keer is ze dat kwijt en het vertrouwen is naar een, naar een dieptepunt gezakt. En dan is het heel moeilijk. En het enige wat ze kan doen, en dat zegt ze zelf ook natuurlijk in de pers, is hard blijven werken. En er geloof in houden dat het goed komt. Ze is 22, daar heeft dit nog nooit meegemaakt natuurlijk. Maar het is ook nog niet hopeloos voorbij. Kijk, als je dit meemaakt op je 28ste, 29ste, dan heb je kans van, hé, hey, dit wordt wel heel lastig, misschien is het over. Dat is bij haar nog niet. Ze heeft nog een hoop dingen te leren. En ik hoop van haar dat ze, dat ze zo snel mogelijk dat oppikt. De kleine toernooien gaat spelen. De wedstrijden gaat winnen. En het vertrouwen weer terugkomt. Dan moet ze die weg omhoog weer kunnen vinden. Heb jij wel eens in zo'n negatieve spiraal of in zo'n dip gezeten? Niet, niet dat je al, al je wedstrijden in een jaar verliest. Maar in, in zo'n soort van situatie. Ja, wel een situatie dat je niet in vorm bent. Dat, dat heeft elke topper ook meegemaakt. Bij Kraai heeft ook een periode gehad nadat hij de Wimbledon-titel won... dat hij ook nauwelijks wat wedstrijden won. En, uh, ja, die periode maak je allemaal mee. Um, het gaat er alleen om, wat doe je ermee? Dat is natuurlijk uh, wat ik probeerde gisteren ook aan te geven. Wat doe je met die periodes en hoe pak je dat op? Of uh, accepteren je het, ja of nee? En dat zijn keuzes die, uh, die individueel door de spelers en speelsters gemaakt moeten worden. En, en je hoopt alleen maar dat ze daarin de goede keuze maakt. Ja, eh, als we nu naar het tennis kijken op dit moment. Eh, nou ja, goed, we moeten niet alleen naar de resultaten hier kijken. Ook, hè, ook de andere eh, toernooien. Maar als we bijvoorbeeld Roland Garros kijken... dat we daar niemand in het jeugdtoernooi hebben. Dat we geen vrouwen in het kwalificatietoernooi hebben. Dat is een, toch een zorgelijke situatie. Ja, eh, ik, eh, ik, ho ik hoorde Haarhuis daar ook toevallig over in Parijs. Hè, en die zei ook van, ja, je moet er ook niet te veel blind op gaan staren. Kijk, één is het zo dat als je spelers en speels in de jeugd, die het goed doen in de jeugd... dan geeft het in ieder geval aan, hey, daar zit potentie en dat kan op later leeftijd wat betekenen. Het is ook niet altijd zo dat dat eruit komt natuurlijk, dat, dat verhaal ken je ook. Eh, er zijn ook periodes geweest dat er ook niemand bij de jeugd zat... en dat er uiteindelijk toch wel een aantal goede spelers gaan opstaan. Eh, natuurlijk is wel de insteek dat we vanaf jongs af aan tot, tot een Mad Davis Cup en Vet Cup... Eh, een lijn neergezet, een soort rode draad neer gaan zetten... waarin topsport een belangrijke rol gaat spelen. En vooral de regels van de topsport. Dat die bij elke speler een speelster die een, die een kans heeft om het te maken... dat het er ook ingebakken zit. En dat is, dat is op zich natuurlijk al een uitdaging. Ja, en als je generaties hebt waarin... generaties zijn die er wel bij zitten... maar ook een periode waarin ze er niet bij zitten... Ja, dan denk ik niet dat we kosten wat kost... allerlei mensen daar naartoe moeten sturen... om maar deel te nemen aan een jeugdhernooi. Dus... Um, je kan altijd mensen daaraan deel laten nemen, maar wat voor verwachtingspatroon ga je daarmee creëren en, en heeft dat zin? Je hebt uh, onlangs Paul Haarhuis erbij betrokken, bij de, bij de opleiding, hè? Bij, de, bij de Nederlandse ploeg, uh, Remel Sluiter ook, je hebt een Zweedse coach Martin Boom aangesteld. Het lijkt een beetje op het Ajax-model, zeg maar. Hè? Uh, jongens uit de praktijk terughalen binnen de opleiding, binnen, binnen de bond. Uh, zie je dat ook zo? Ja, nou ja, goed, er zijn wel een paar jobs natuurlijk weggevallen. Hè? Ron was fulltime is weg, Hugo Ecker fulltime is weg, Annemiet Jong Blon was fulltime. ...fulltime en is weg. Uh, daarvoor is Paul Haarhuis uh, uh, aangetrokken uh, parttime, laat, laat dat duidelijk zijn. Martin Boom gaat vanaf 1 oktober fulltime aan het werk. Dus dat is pas anderhalf. Uh, de intentie is er ook uh, met Raymond aan de gang uh, te gaan. Uh, hij gaat in ieder geval van de zomer de Europese kampioenschap tot met 14 doen met de jongens. Gaat hij op reis. Dat vind ik wel leuk. Nou, daarna gaan we kijken hoe we dat verder kunnen uitbreiden. Het is belangrijk dat er een aantal ex-spelers ook betrokken zijn bij de opleiding. Omdat één, zij weten wat, wat er voor nodig is om er uiteindelijk te komen. En twee, kunnen zij die kennis delen en, en overbrengen. En drie, hoe maak je het team, uh, Centraal Technische Staf in Almere, hoe maak je die zo sterk mogelijk. En daarvoor geloof ik juist in een mix van goede trainers, goede coaches, veel ervaring. Maar zeker ook een rol voor ex-spelers die op dat gebied juist uh, de boel kunnen stimuleren. Heb je er nog meer op het oog buiten Haarhuis en Sluiter? De naam van Richard Kreitschek viel net. Zou hij wat kunnen doen? Um, ja, Richard kan altijd wat doen. Ik heb er natuurlijk met meerdere mensen over gesproken. Ook, hè. Altijd te kijken, van, okay, wat, kun, uh, wat kun jij betekenen voor het Nederlands tennis? Want dat, dat wil ik gewoon heel graag. Mensen die echt iets kunnen betekenen voor het Nederlands tennis. Daar moet ik zeker uh, mee gesproken hebben. En, en daar moet ik zeker van weten wat ze willen doen. Nou, Richard wil dat liever niet. Nou, en dat respecteer ik ook. Um, ik ken hem natuurlijk goed en ik ken hem al lang. En we kunnen er altijd over discussiëren en dat, is, en dat is juist heel erg goed. Het is voor mij ook uh, wel prettig om met, uh, om met hem uh, te kunnen zitten. Maar hij is natuurlijk een jongen in, in de uh, Alex, 14 jaar, hoort bij de beste van Nederland. Dus zit ook in die opleiding en constateert ook dingen. Dat is voor mij ook heel fijn om daar dan even mee te sparren. En kijken hoe we dat uh, weer beter kunnen aanpakken. Je bent, uh, als ik goed geïnformeerd ben, maar voor twee jaar volgens mij een contract hè, als technisch directeur. Uh, waarom zo'n korte periode? Meestal een technisch directeur hè, voor de lange termijn en wil dat succes hebben. Uh, ja, dan, dan, maar is het, is het nu kijken van, van hoe het gaat van beide kanten in eerste instantie? Ja, er is ook een evaluatiemoment uh, zometeen in september. Dus dat is eigenlijk zeg maar, uh, na één jaar. En dat, dat is gewoon uh, uh, verstandig om te doen. Want één, is de tennisbond tevreden over hoe het gaat? Twee, vind ik wel dit hetgene wat ik zou moeten doen? Uh, de dingen die ik uh, neer ga zetten, daar, die hebben ook uh, veel meer tijd nodig. Dus ja, de intentie is er ook om het langer te gaan doen natuurlijk. Um, het is wel zo dat in de sportCO is geregeld dat voor alle technisch directeur... en ook alle trainers en bondscoaches die voor een bond werken... Um, die kunnen altijd een jaarcontract uh, krijgen... En in topsport is het ook niet zo erg. Hè? Want je wil ook graag presteren. Je wil ook zien dat het goed gaat en dat het vooruit gaat. En dan moet je werken ook voor de dingen die je doet. Dus je wil ook niet een, een ambtenarencultuur creëren... waardoor iedereen maar een vast contract heeft... en bij wijze van spreken met zijn armen over elkaar kan zitten. En uh, zeggen van nou ja, voorlopig zit ik goed en mij krijg je niet weg. Dat is natuurlijk het laatste wat je wil. De tennisbond moet in beweging zijn, moet actief zijn. En de spirit uh, moet, moet hoog uh, zijn... En, en, en altijd in beweging. En dan pas denk ik dat je vooruit kan. Heb jij voor jezelf een, een, een lange termijn planning of een lange termijn visie... wanneer je denkt dat het beleid wat nu ingezet wordt... en dat, dat gaat inderdaad heel langzaam, wanneer dat zijn vruchten af gaat werpen? Um, nou ja, goed. De uitwerking van de plannen, zeg maar, de echte details en het concreet maken... daar zijn we ook nog mee bezig natuurlijk. Want je gaat... Um, als, zeg maar, als je stap 1 gaat doen, gaat het weer consequenties nemen voor andere situaties. En welke consequenties krijg je dan op, onderweg uh, op je bordje te liggen? En hoe kan je daarop reageren? Hoe kan je daarop anticiperen? Daar zijn we natuurlijk mee bezig. Um, het is wel zo, als je de topsportcultuur erin wil brengen... één, binnen de tennisbond, binnen onze afdeling... twee, uitstralen naar de rest van het land. Ja, dat, dat lukt je niet in een jaar natuurlijk. Dat gaat veel meer tijd uh, gaat er, uh, in zitten. En als je het over topsportcultuur hebt, heb je het ook over gedragscultuur eigenlijk. Nou ja, probeer maar uh, uh, gedrag van iemand te veranderen. Dat gaat niet uh, met, met één gesprek bij een psycholoog ofzo, of zo, of weet ik veel. Daar gaat jaren overheen voordat je een bepaald bedrag... Uh, gedrag, bedrag begon ik niet over, maar uh, dat is heel wat anders. Dat, dat komen we later misschien nog op. Maar dat je een bepaald gedrag uh, kan veranderen. Hè? En, en daarmee bedoel ik eigenlijk dat je in precies dezelfde situatie... met dezelfde mensen om je heen uh, in eerste instantie antwoord aangeeft... En, en als je een paar jaar later verder bent en je zit weer in dezelfde situatie met dezelfde mensen. dan geef je ineens antwoord B. En dat is gedragsverandering. En, en daar heb je natuurlijk binnen de topsport dan ook mee te maken. Dus dat duurt gewoon even. Ja, je begon er net zelf over, het bedrag, over het geld. Is, is, is, er, is er geld voor? Ik bedoel, je, je zijn het de Fransen die halen heel veel geld bijvoorbeeld uit Roland Garros. Hè, dat levert enorm veel op wat in de opleiding wordt gestopt daar. In Nederland heb je zo'n groot toernooi niet. Uh, bond moest volgens mij vorig jaar ook een miljoen bezuinigen of zo. Is, is er geld voor al jouw plannen? Uh, nou Ja, ja wij, wij, wij werken met de budgetten die we hebben. En dat doen we natuurlijk al jaren. En ja, de afgelopen jaren moesten we ook bezuinigen. Zeker, onze afdeling heeft ook een, een aantal ton moeten bezuinigen. En dat is logisch, want dat zie je overal gebeuren. Ook in Nederland, maar dus ook bij de Tennisbond. Dat is niet erg, dan moet je ook leren om creatief te zijn. Maar ik moet zeggen, we hebben ook wel een budget waar je... Je kan er wel iets mee doen. Het is niet zo van, het is allemaal maar behelpen en, en, en, en, en, en, en, en, en moeizaam. Maar je kan niet alles doen wat, uh, wat je zou willen. Nee, maar je moet keuzes maken. Hè? En het, we hebben het daar wel meer over gehad. Mensen vragen zich af waarom je niet de, uh, de jongens en meiden die hier rondlopen... bijvoorbeeld, waarom je die nog niet extra moet ondersteunen. Ja, dat zijn keuzes die gemaakt worden. Uh, want dat zou allemaal ten koste gaan van de Bonds of bijvoorbeeld van Johan Ranje. Nou, en daar ben ik geen voorstander van. De wijze woorden van Jan Siemering, naast Cup Captain, dus ook technisch directeur van de KNLTB, de Nederlandse Tennisbond. Het is vier minuten voor half elf. We gaan naar de eerste training van Feyenoord. Want dat is in het nieuwe seizoen altijd bijzonder. Zo'n sessie wordt namelijk bijgewoond door duizenden en duizenden uh, trouwe fans... die hun club eigenlijk geen dag kunnen missen. Vanmiddag kwam een enigszins gemankeerde selectie bij 1 in Rotterdam Zuid. De a Internationals sluiten volgende week aan. En ook de spelers die met Jong Ranje het EK in Israël speelden... die vieren nog vakantie. Een reportage vanuit de Kuip van Richard van der Made. Bengaals vuurwerk wordt afgestoken, flinke rookwolken achter een van de twee doelen in de Kuip. De spelers van Feyenoord, 16 slechts voor de eerste training, staan klaar en komen nu uit de katakombe. In het nieuwe groen-witte Een tribune ingericht als familiefak. alle mensen zo ongeveer staan met hun telefoon klaar om foto's te maken... En 16 spelers dus onder leiding van Ronald Koeman betreden nu de Kuip en lopen naar de middencirkel. Waar 16 dunne matjes klaar liggen voor de eerste oefeningen van het nieuwe voetbalseizoen voor Feyenoord. En uiteraard zijn de verwachtingen bij die fans hoog gespannen. Kampioen. Dan, uh, we gaan met z'n allen ervoor, dus uh, waarom niet? Apart is dat toch, zo'n eerste training en dan direct alweer zoveel mensen? Dan zie je wel weer wat fijn, waar fijn het voor staat, denk ik. Dat, uh, dat iedereen uh, gewoon voor zijn clubje uh, ervoor gaat. En we er volledig achter staan. Ja, leuk om te zien, mooi om te zien. Uh, fan, dus ik we sta er om te kijken dat het zo druk is. Dat had je niet verwacht. Nee. Nee. Vorig jaar derde, jaar daarvoor tweede. Wat moet de volgende stap zijn volgens jou? Eerste. Zit dat er ook in? Dat weet ik niet. Ik hoop het wel. Sowieso. Wat denkt u? U bent ook fan, neem ik aan. De moeder van. <laughs> moeder van. En uh, gewoon meegaan en zeggen ja, ze worden rusten. kampioen. <laughs> Bijzonder, hè? Die, die mensen die dan zo massaal op zo'n eerste training afkomen. Ja, ik had het niet verwacht, Het lijkt wel of heel Nederland vrij is. Tussen de rookwolken door lopen de 16 spelers die vandaag zijn begonnen aan de eerste training. Rondjes over het gras en passeren nu de fanatieke aanhang. Ook drie keeper aanwezig, onder wie Erwin Mulder, de onbetwiste nummer 1 in het doel van Feyenoord. En ook hij heeft hoge verwachtingen van het nieuwe seizoen. Tuurlijk, ik bedoel, uh, dus voor ons vooralsnog is er uh, nog niemand weg. We hebben uh, vorig jaar ook laten zien dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. Waarom uh, zou, je, zou je dan dit jaar ook niet uh, zulke hoge over kunnen gooien? We hebben daar nog niet met het team over gesproken. En, uh, dat kan ook niet, want niet iedereen is terug, ik weet niet of iedereen fit terugkomt, ik over het wel. En, uh, nou ja, dan, uh, dan gaan we met ons al een doelstelling uh, neerzetten. Maar uh, het, het is geen geheim dat wij allemaal wel van de kosting willen dromen. De ene keer lukt dat wel en de andere keer niet. Hier is het nou, uh, bij Feyenoord is het lang niet gelukt. En, we hebben nu een weg ingeslagen waardoor we het misschien wel kunnen worden. Die lijn moeten we gewoon vasthouden. Na de training neemt trainer Ronald Koeman plaats achter een tafel voor een persconferentie. Belangrijk thema, boegbeeld en topscorer Cristiano Pelle. Ondanks een vierjarig contract zou de Italiaan best eens kunnen vertrekken uit de Kuip. Pelle staat er zelf wel open voor. Jay, het is altijd een plezier om andere teams coming from me, Maar op the moment I really ik feel goed on deze club i have everything uh, the the team the the supporters are amazing but everybody knows that uh, dutch competition is a bit uh, lower compared to the biggest grootste everywhere when they dream to go to a bigger competition Het street zegt hij dat hij genoemd wordt bij veel clubs maar hij voelt zich goed bij feyenoord en de fans wel stelt de Italiaan vast dat hij droomt van een grotere competitie dan de eredivisie die nu eenmaal van een lager niveau is hoe reageert Koeman op een eventueel vertrek van zijn topscorer? Nou ja, je wil natuurlijk nooit, uh, zoals het afgelopen seizoen, je, je meest belangrijke speler verliezen. Hij kan op een veel hoger niveau nog spelen. Alleen, hij heeft hier de kans gehad en hij heeft hier de mogelijkheden gehad. En dat vind ik dat je dat als speler nooit mag vergeten. Ik ga er gewoon vanuit dat hij blijft. En uh, Mocht hij ooit weggaan, dan uh, zal hij weg moeten gaan voor de hoofdprijs. Ook al blijft Pelle uitspreken, komend seizoen voor de titel te gaan... gaat Koeman veel te ver. Ajax en PSV hebben de dubbele van het budget verkopen... en kunnen jeugdspelers voor een miljoen euro kopen. Ja, dat kan Feyenoord niet. En gelukkig heeft Feyenoord heel veel talent. Maar talent heeft tijd nodig. Talent moet ervaring krijgen. Wij kunnen Meijer niet kopen en we kunnen Van Ginkel niet kopen... Het zou een meerwaarde ook voor Feyenoord zijn. Dus dan is het ook niet reëel om, uh, om dan maar groot te doen en te roepen van, uh, we moeten, of we willen voor het kampioenschap teken. Als wij wederom uh, wat we de afgelopen twee jaar hebben gedaan, dat we, dat we tot het laatst hebben meegestreden. Nou, dat zal weer een fantastische prestatie zijn dan. En dan is er tot slot nog het bondscoatschap, een droom voor Koeman die misschien wel na dit seizoen ingaat als Louis van Gaal vertrekt. Koeman tekende opnieuw voor één jaar in Rotterdam, maar is diplomatiek. Vanaf het moment dat ik bij Feyenoord ben gekomen, heb ik voor een jaar getekend. Daar was zowel Feyenoord als ik happy mee. Vandaar dat we het ook weer voor dit seizoen hebben gedaan. Natuurlijk heb ik een bepaalde ambitie, maar ik vind het veel te vroeg en ik vind het ook niet, niet zo goed. Want je begint een seizoen met, met 100% je gedachten en 100% instelling voor de club waar je werkt. En uh, we weten allemaal, uh, als je twee of drie keer verliest... dan zal waarschijnlijk Ronald Koeman al uh, meer met de gedachte buiten Rotterdam zijn dan in Rotterdam. En iedereen die mij kent, uh, weet dat ik, uh, dat ik... En tot wanneer dat is, dat, dat zien we dan wel. En uh, ik zal ongetwijfeld een van de kandidaten zijn. Zoals meneer Van Oosveen uh, aangaf, dat er drie of vier waren. Maar is voor mij totaal niet aan de orde. En... en... Ik ben zo streberig en gefocust op Feyenoord voor dit jaar. Dat wat er komt, dat, dat zien we. It's spinning. Ah, uh, the force from the beginning. To get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all night again, we're up again, we're up again, we're up again. We're up Zekerlijk de Daft Punk en Get Lucky. Zeven minuten over half elf. En dan was langs de lijn afgelopen week... en de acteren ze bij de CHIO in Rotterdam... in de, de schaduw van de grote springruiters. Maar de broers Hendrik Jan en Frank Schuttert... zijn jong, getalenteerd en ambitieus. Echte belofte dus voor de toekomst. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Uh. de beste zijn zij zeker niet tijdens de CIO in Rotterdam. Maar toch zijn er twee grote talenten voor de toekomst van het springen in Nederland. De één... Wij verbotten met de Nederlandse deelnemer Hendrik Jan Schuppert en de toppaard Serona HS. Hendrik Jan. Ik ben 23. En de ander... De jonge broer binnen Frank Schuppert. Frank. 19. Twee broers dus met een gezamenlijke passie, de paardensport. Een passie die ze met de paplepel is ingegoten. Uh, Wij zijn eigenlijk wel uh, ingegroeid. Zeg mijn maar. ouders die hadden al veel met paarden. En we uh, zijn ja, allebei mee opgegroeid. En direct vanaf de pony zijn vanaf al uh, ja, paard gereden, of pony gereden toen dan. En uh, ja, zijn we, het begon steeds leuker te worden en dat zijn we blijven doen. Want het is wel vaak een familieding hè, paardensport? Nou ja, het is wel een sport waar je, je hele familie toch een beetje achter zou, uh, zou moeten staan. Er gaat een boel tijd in zitten. Uh, het is een boel gereisd naar de concoursen toe. Je bent een boel onderweg. En dan ja, heb je wel mensen nodig die achter je staan, zeker weet. En dus is ook paaschutterd van de partij in Rotterdam. Ja, zolang als ik weet hebben wij thuis al vader uh, gehad. Eerder natuurlijk uh, in het boerenwerk voor de wagen. En uh, ja, de laatste jaren onder zadel. En dan heeft u ook nog eens twee uh, getalenteerde zoons. Is dat toeval? We hebben ze denk ik toch een beetje in de genen zitten. Uh, ze hebben er veel plezier aan. En uh, ze hebben er alles voor over. En, uh, ja, dat heeft zich de laatste tijd uh, vertaald in het resultaat. Ja! ja. Oh, 35-48 ste Frank Schuttert is nu de nummer 1. Eerder dit jaar zorgde Frank, de jongste van de broers... voor een enorme verrassing door bij Jumping Amsterdam de Grand Prix te winnen. Dat is een succes dat Hendrik-Jan nog niet behaald heeft. Dus is het wel duidelijk, zou je zeggen, als je ze naast elkaar legt... wie de meest getalenteerde is. Nou, ik denk dat Frank de meest getalenteerde is ja. van ons twee. Denk ik wel. Goed, hij is natuurlijk wel wat uh, hij is wel jonger dan mij, wat minder ervaring, dus ja, tijd zal leren. Hè? Hij neemt geen risico. Dat gaat hij redden. Hij neemt geen dat risico. Ja, dat gaat hij redden. Oh, Ho -ho! Frank Schuttert wint. Ongelooflijk, ongelooflijk. Daar komt nog bij dat Frank Schuttert getraind wordt door een grote naam onder de springruiters, Jos Lansink. Meneer Lansink, hoe uniek is het dat een jongen op die leeftijd al zo goed is? Ja, ik denk dat het wel uniek is en uh, ja, heeft natuurlijk ook het voordeel dat je uh, beschikt over een heel goed paard. Dat gaat ook uh, vaak samen en daar kun je er zelf mooi naar, naar, aan optrekken. Maar het uh, is wel een unieke situatie dat je op die leeftijd al uh, wedstrijden als, als hier kunt rijden. Wat zijn nou de dingen die u met uw ervaring probeert bij te brengen aan hem? Wat, wat zijn de gevaren voor zo'n jonge ruiter? Ik hoop, ik hoop dat er niet te veel gevaren zijn voor hem. Maar uh, oké, okay, natuurlijk begeleiden op, op wedstrijden en uh, thuis vooral management is ook heel belangrijk. Uh, veel mensen denken vaak met springpaarden dat uh, paarden elke dag springen. Maar het tegendeel is, tegendeel is eigenlijk waar dat de paarden goed in het ritme zitten. Dan is het belangrijk net als elk mens uh, happy blijven en happy houden en gezond houden. En, uh, en daar werk je dan samen aan. Hoe zou u hem typeren, Frank, als, als, als springruiter? Hij is natuurlijk voor zijn leeftijd is hij heel lang, zeker voor een ruiter. Uh, maar dat is, in principe bij hem is dat eigenlijk geen nadeel, want hij is wel, wel heel gemakkelijk in alles. En uh, als ruiter in de ring is hij heel cool. Zeker voor zijn leeftijd, uh, je kunt hem uh, wel met een opdracht wegsturen. Het is natuurlijk niet alleen het succes van de ruiter, het is ook het succes van het paard. Winchester heet het paard van Frank. En het gekke is dat het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk paard is. Hij heeft zijn eigen, eigen karakter, wat soms niet altijd makkelijk is. Ook met binnenkomen, hij wil niet altijd graag even graag binnenkomen. Maar uiteindelijk, uiteindelijk is het ook weer zijn kwaliteit. Want hij is wel, als hij eenmaal in de ring is, dan wil hij er ook 100% voor gaan. En dat levert dan meteen een dilemma op in de paardensport. Want haal je successen, dan wordt er geboden op je paard en kan je het voor veel geld verkopen. Dat is iets waar de handelsfamilie Schuttert ook mee te maken krijgt. Maar Paas Schuttert is duidelijk, de paarden van zijn zoons zijn niet te koop. Nou ja, dat is een keuze. Het is dan ook de vraag of uh, zulke paarden voor de jongens in de toekomst, dat ze nu een naam kunnen maken. Wat het meest oplevert de naam voor de toekomst en de ervaring die ze op dit niveau uh, opdoen. Of het geld wat je op dit moment voor die paarden kunt krijgen. Ja, dat is een hele moeilijke kwestie. Dus je moet ook ja. nog een beetje inderdaad denken aan de toekomst van, uh, van de jongens die uh, eerst die eigenlijk nog naam moeten maken. Want ze zijn nog zo jong. Ja, je denkt natuurlijk aan de toekomst van de jongens. En uh, ja, als je ze nu verkoopt, dan heb je het geld. Ja, misschien er een uh, snelle gulden dan een langzame rechtsalder. Maar uh, ik, ik denk toch dat wij ze behouden voor de jongens. Alles dus om deze talenten verder tot wasdom te laten komen. En ambities, die hebben ze. De Olympische Spelen. <laughs> ja, zeker. Het zal natuurlijk wel een droom zijn om daar ooit aan mee te doen. Ja. Ja. De broers Hendrik-Jan en Frank Schutterts, jong getalenteerd. En zo te horen, ambitieus. Dan komend weekende. want uh, ja, er gebeurt van alles op sportgebied. Laten we bijvoorbeeld eens hebben over zaterdag, dan is het weer zover. Dan staat de 65e editie van de TT van Assen op het programma. De voorbereidingen op het circuit zijn al dagen in volle gang. Maar vandaag arriveerden ook de coureurs. Nog niet om te racen, maar vooral om te praten. De woensdag voor de race is traditioneel de dag van de persconferenties. Verslaggever Ragnar Niemeijer was eh, bij de internationale persconferentie. Dat is dan van de zware motoren, de MotoGP. Hij sprak met Jasper Iwema, de Nederlander die uitkomt in de Moto3. Het is opmerkelijk dat je vandaag moeite moet doen... om wat motorgeluid op te nemen op het TT-circuit. De komende dagen zal dat hard en veel te horen zijn, zeker zaterdag. Maar nu is het nog betrekkelijk rustig... Een paar meter verderop geldt dat ook bij het motorhome van Jasper Iwema. De Nederlander is de enige vaste Grand Prix-rijder uit ons land. En hij kijkt vooruit naar wat toch normaal gesproken de belangrijkste race van het jaar is voor hem. Uh, het moet hier natuurlijk wel gebeuren in de zin voor de fans en voor het publiek en voor de, sponsor en voor de sponsoren. En, uh, en voor mezelf. Ik bedoel, het is natuurlijk mijn eigen achtertuin bijna. Dus uh, ja, dan in, in dat opzicht zou je zeggen van uh, het zal en moet hier gaan gebeuren. Van de andere kant, we hebben 17 wedstrijden en dit is er eentje van. Dus uh, ik zal niet hier meer of minder mijn best kunnen doen dan al die andere wedstrijden. Ik doe net zo mijn best als op al die andere races. Alleen hier heb je wel de steun van, je, van het publiek achter je staan. En, uh, ja, hopelijk kan dat ervoor zorgen dat we net een, dat kleine beetje extra kunnen geven hier. En dat zal nodig zijn voor de Nederlander. 23 jaar inmiddels uit Hooghalen. En inmiddels worden de prestaties van hem verwacht. Te beginnen met bijvoorbeeld de top 15. Hij rijdt op het beste materiaal uit zijn loopbaan tot nu toe. En het Roelof Waningen Racing Team geldt als een topteam in de Moto3-klasse. Het is een jaar waarvan ik toch uh, minimaal in die top 15 zou moeten blijven zitten. Maar ook uh, een stapje om te proberen te maken naar, die, naar de eerste 12 toe ook. En, uh, en, en voor mezelf is dat zelfs nog een stap meer dus de top 10. Um, dat laat ik in de wedstrijd zien dat ik dat daar gewoon goed aan kan, dat ik daar thuis hoor. En in de training, en ja, dat is, op dit, moment, dat is op dit moment mijn grootste, zwakste punt. Dus uh, kwalificeren moet gewoon beter en, en, en dan kunnen we ook wel voor het eindresultaat uh, hogere uh, ja, resultaten halen. Wat niet echt meehelpt is een keiharde val in de tweede race van het jaar in de Verenigde Staten in Austin. Met een beetje pech had Iwema zijn nek gebroken, maar het bleef nu bij een flinke hersenschudding. Inmiddels is weliswaar het grootste leed geleden, hoewel Iwema voor de concentratie nog altijd een homeopathisch middeltje slikt tijdens de race, maar toch. Voor mezelf heb ik het idee dat, het, dat ik het nou al achter me heb kunnen laten. Uh, en, en dat ik uh, ja, fit genoeg ben om, om ook gewoon de hele wedstrijd op, op, op hetzelfde niveau uit te kunnen rijden. Zonder een terugval of concentratieverlies of wat dan ook uh, te krijgen. Dus uh, ik denk dat het, uh, zoals ik me nu voel, heb ik, uh, zal ik er de rest van het seizoen weinig tot geen last meer van hebben. Een paar meter bij ons vandaan worden banden geprepareerd voor de trainingen. Van morgen wordt catering in orde gebracht voor het raceweekend. En zo is er een drukte van je welste, behalve op de baan zou je kunnen zeggen. Oké, okay, dames en heren, we gaan de presconferentie beginnen in een minuut. Dus als iedereen kan zijn zet, sorry, het is een beetje kruidig. Uiteindelijk is dat om die mobiele telefoon hebt, als je het zou Dank u wel Een uurtje na mijn afspraak met Jasper Iwema is de internationale persconferentie, waarin de sterren vooruitkijken richting de race. Het is natuurlijk een mooie layout, om de laatste part because it's want het is heel, heel snel. De grootste van die sterren is momenteel Dani Pedrosa, de leider in de stand om de wereldtitel in de koningsklasse de MotoGP. En especially the last chicane is het never changed. So yeah, just trying to to be here um, as well in the in the good place for Sunday, uh, Saturday, and try to do good race. Maar Pedrosa won pas één keer op het circuit van Assen bij zijn allereerste optreden in Drenthe in 2002. Toen nog in de 125 cc klasse Opeens valt dan onverwacht de naam van Jasper Iwema weer. Hij is dus de enige Nederlander in dit circus waar Engeland nog niet zo heel lang geleden in hetzelfde schuitje zat. Dat land timmert inmiddels weer hard aan de weg. De vraag is vanuit de zaal wat Nederland moet doen om weer aan te haken. Bradley Smith de coureur geeft antwoord. I think in terms of British motorcycling the the biggest impact into our success is the the introduction of the Moto GP Academy. Um and then through that obviously being nurtured in the the right way by the right people um into the right teams on competitive machinery and I think that's that's the dat is really all ik kan recommend. Opleiden dus van jongs af aan met de juiste mensen op de juiste plaatsen en met het beste materiaal. Dat we het maar weten. En ondertussen probeer ik nog altijd het geluid van een motor op te nemen. Maar vandaag is dat niet te horen. Er is vandaag heel veel gepraat, vooral op het tt circuit van Assen. Anybody else? No. Are we all there? Oké. Okay. Thank you, gentlemen. Als we can stand voor de photograph, please. En daar gaan ze nog even voor de borden die daarvoor zijn gemaakt. En er worden ook de foto's gemaakt van de diverse courers, bijdrage van Ragnar Niemeijer. We een bericht uit het oosten van het land. Want de KNVB gaat akkoord met het plan van FC Twente... om uh, Michel Janssen te benoemen als hoofdtrainer... met Alfred Schreuder als een van zijn assistenten. Die opzet voldoet aan de eisen van de licentiecommissie. Uh, Schreuder was afgelopen seizoen na het uh, vertrek van Steve McClaren eindverantwoordelijke. Maar hij beschikt niet over de juiste papieren. Hij volgt al de trainerscursus, betaalt voetbal... en wordt door Twente gezien als uh, de toekomstige hoofdtrainer. En tot die tijd is Janssen dus hoofdcoach. En de KNVB gaat er nu op toezien dat hij ook daadwerkelijk... Verantwoordelijke is goed, dan gaan we naar uh, Brazilië. U weet het: de Confederations Cup is daar in uh, volle gang. Straks horen we uh, hopelijk van uh, Jeroen Els of de details van Brazilië tegen Uruguay. Een wedstrijd die momenteel gaande is en bijna is afgelopen. Maar buiten het stadion gebeurde ook van alles. Daarom hebben we correspondent Mark Bessems nu aan de lijn. Goedenavond, Mark. Um, er werd al gevreesd voor de nodige rellen, want er was al het nodige aangekondigd. Een grote demonstratie. Is het daadwerkelijk uit de hand gelopen? Uh, Jazeker. Uh, er zijn op dit moment uh, rellen rond het stadion. Uh, er waren eerder vandaag zo'n ongeveer 50.000 betogers richting het stadion opgetrokken. Er was afgesproken met de politie dat ze tot een bepaalde plek zouden mogen uh, gaan. Nou, de meeste demonstranten zijn nog niet verder gegaan, maar er is natuurlijk uh, een groep mensen daar gebleven. En die zijn nu al. Uh, nou, dat is ongeveer de hele wedstrijd lang uh, aan het rellen. De politie die heeft traangas en rubberen kogels ingezet. Er zijn berichten over plunderingen in de omgeving van het stadion. Ja, hoeveel mensen zijn erbij betrokken, schatjes? Nou, als je de beelden ziet, dan is het toch echt, uh, de, zeg maar, de grote groep betogers, die is uh, nou ja, vreedzaam verder getrokken. Maar het gaat volgens mij, uh, nou ja, op zijn minst om honderden mensen die. Uh, nou ja, bij die rellen betrokken zijn. Mm. Maar dat is een beetje lastig inschatten, want je kan, ik, ik ben er niet zelf bij en het is alleen te zien op tv-beelden. Het is uh, heftig, maar het was de laatste dagen wel vaker heftig. En uh, wat mm. dat betreft, nou ja, ja. het ja, lijkt het, al bijna gewoon. Ja, ik kan me voorstellen. Maar de, de, de, de betoging, je, je noemt een paar honderden, uh, maar ik kan me voorstellen dat dat de welschoppers zijn. Maar de betoging, hè, de mensen die je betoogde, die, die groep was groter toch? Ja, precies. Dat zijn er 50.000 geweest... ...naar schatting van de politie. Dus, dus dat was eerder vandaag, zal ik maar zeggen. Kijk, ze zijn tot een bepaalde straat... ...mochten ze gewoon demonstreren. Dat was afgesproken met de politie. Daar had de politie hekken neergezet. Nou, toen zijn de meeste mensen ook... ...nou ja, door, doorgelopen... ...weggelopen dus van het stadion. Maar er zijn ook mensen gebleven En die paar honderd, of uh, mijn schatting, relschoppen zal ik maar zeggen... die zijn nu al een uh, wedstrijd lang aan het vechten met de politie. Foto's ja. dus van mensen met molotov-cocktails, uh, van brandjes. En er is bijvoorbeeld uh, in de buurt ook een, uh, een dealer van een autobedrijf uh, uh, geplunderd. Nou ja, dat soort, uh, dat soort berichten. Ja, nou ja, goed afwachten hoe, uh, hoe dat dan na de wedstrijd gaat. Want dan gaat het hele stadion natuurlijk leeglopen. Daar, uh, daar kan je op wachten en dan is de vraag of dat wel uh, goed gaat. Ik um, eh, dank je wel voor dit moment. Blijf de boel in de gaten houden. Uh, ik had u uh, beloofd... Uh, uh, dank je wel, Mark. Ik had u beloofd dat we contact zouden hebben met uh, Jeroen Elshoff in uh, Brazilië. Die uh, zit te kijken naar Brazilië tegen Uruguay. Maar de contacten met uh, Brazilië... die verlopen dusdanig moeizaam dat we daar nog uh, geen contact mee hebben. We blijven het proberen. Ik zal u melden dat uh, Brazilië zojuist kort voor het einde van de wedstrijd... op een 2-1 voorsprong is uh, gekomen. Ze kwamen op 1-0, vervolgens 1-1. En nu dus kort voor... 2-1. Zometeen hopen we de details voor de nog even te krijgen van Jeroen. Stones en Messi. Ja, toepasselijk. Als je je correspondent in uh, Brazilië niet te pakken krijgt... om uh, even te laten vertellen um, hoe het is gegaan bij uh, Brazilië tegen Uruguay. Een wedstrijd is inmiddels afgelopen. Brazilië wint met 2-0. Bij de rust was het 1-0. Uh, 2-1. Uh, bij rust was het 1-0. Uh, had 0-1 moeten zijn. Maar die wist die penalty er niet, uh, niet te benutten. Dus werd het 1-0 voor Brazilië, zou je net zien. Dubend Fred... 1-1 door Cavani, kort naar rust en uh, kort voor tijd, 86e minuut, Paulinho met de 2-1. En zo staat Brazilië dus in de finale van de Confederations Cup. Morgen de andere half finale tussen Spanje en uh, Italië, dat morgenavond. Tot slot meld ik u nog even dat uh, Carlos Tevez definitief uh, speelt voor Juventus volgend seizoen. De Italiaanse landskampioen heeft het zelf bekendgemaakt dat hij overkomt van Manchester City naar uh, Turijn. Hij tekent een contract voor drie jaar bij Juventus. En hij wordt morgen in Turijn gepresenteerd, dat u het weet. Goed, dat is zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen, dat wordt gepresenteerd door Herman van der Zand. Ik wens u nog een heel fijne avond. NOS Langs de Lijn. op één.